Zes uur. NPO Radio 1 met Lara Rensen. In het laatste half uur van Nieuws Co. hoort u over het sprintsucces in Frankrijk. Dylan Groenewegen won de tweede etappe in Parijs-Nice. En we blijven een beetje bij de sport. Want hier binnen zit inmiddels, ik zie hem zitten, een vriend van het programma Bjorn Nijenhuis. We gaan het hebben over Bradley Wiggins en de ethische grenzen. die zijn Sky Team al dan niet heeft overschreden. Hier zit een West journaal Lieselot Thomas.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 Dat gebeurde op basis van een onvolledig intern rapport van Oxfam. De Rekenkamer erkent dat dat rapport onvolledig was... maar handhaaft wel de conclusies van destijds. Stef Blok wordt woensdag beëdigd als minister van Buitenlandse Zaken. Vanmiddag heeft hij een gesprek gehad met premier Rutte. De 53-jarige Blok was in het vorige kabinet minister voor Wonen en Rijksdienst... en daarna minister van Veiligheid en Justitie. In het najaar vertrok hij, omdat hij wat anders wilde gaan doen.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 Blok is de opvolger van Halbe Zijlstra. Die moest bijna drie weken geleden aftreden... omdat hij had gelogen over een bezoek aan president Poetin. Het treinverkeer tussen Roermond en Weert is stilgelegd... na de vondst van een projectiel uit de Tweede Wereldoorlog. Vermoedelijk een granaat. Die werd gevonden bij werkzaamheden langs het spoor. Op station Weert zijn al tientallen reizigers gestrand. Volgens de NS rijden er tot ongeveer acht uur vanavond geen treinen. De gasexplosie van gisteren in Poznan, in Polen, was volgens de politie vrijwel zeker bedoeld om een moord te verhullen. De flat stortte gisteren gedeeltelijk in na een gasexplosie. In het puin zijn de lichamen gevonden van drie vrouwen en twee mannen. Een van de vrouwen was volgens de politie voor de explosie om het leven gebracht. Naktrainer Vreven is drie wedstrijden geschorst. Zaterdag werd hij van het veld gestuurd in de wedstrijd tegen Feyenoord... omdat hij tekeer ging tegen de scheidsrechter. Het was de derde keer dit seizoen dat Vreven tijdens een wedstrijd... naar de tribune werd gestuurd. Het VN-convooi dat hulp biedt in de zwaar belegerde regio Oost-Guta... heeft lang niet alle goederen mee kunnen nemen.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 Wielrenner Dylan Groenewegen heeft de tweede etappe van Parijs Nies gewonnen. De renner van Team Lotto Jumbo kwam vroeg op kop en besliste de wedstrijd in de massasprint. Links Bennett in het midden Groenewegen. Gruipel lijkt nog te komen, maar Groenewegen is dit jaar sterker dan ooit. En pakt hier in Parijs Nice. Zijn vijfde van dit seizoen: schitterende overwinning. 1 Groenewegen. 2 Viviani. Wat een overmacht. Voor Groenewegen is het al de vijfde zegen van het seizoen. De Fransman Arnaud Demare behoudt de gele leidersstrui. Hij won gisteren de eerste etappe van Parijs-Nice. Mike Teunissen staat vijfde in het algemeen klassement. Het weer droog en vanavond en vannacht brede opklaringen. Op de meeste plaatsen blijft het boven nul. Morgen meer bewolking dan vandaag en lichte regen of motregen. En het wordt dan 8 tot 11 graden. Kijken we nog even naar de verkeersinformatie bij de ANWB Wijnand Zwaan. Ja, nog steeds een redelijk normale avondspits... met de meeste drukte rond Utrecht en Rotterdam. Toch vallen er wel duidelijk een paar zaken op. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkem bijna een uur vertraging in de Viede... tussen Alblasserdam en Gorkem, 13 kilometer. Er stond daar een kapotte vrachtwagen, maar die is zojuist weggehaald... dus de rijbaan is vrij... Op de A16 van Rotterdam naar Breda... is een ongeluk gebeurd na beide van Brinehoortbrug. Net daarna 5 kilometer file vanaf het Terbrechtseplein. Er zijn problemen op de A1 vanuit Duitsland naar Apeldoorn... tussen Hengelo en Knopend-Azeloo. 7 kilometer file met drie kwartier vertraging. Er vloog daar een auto over de kop. De rechterrijstrook is dicht. De weg was eventjes helemaal dicht, maar dat is nu niet meer het geval. En op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... voor de afrit Den Dolder. 6 kilometer met een uur vertraging. Daar was een ongeluk...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 Bekijk het verhaal van David op Topicus.nl. Topicus, het IT-bedrijf met impact. NPO Radio 1. NOS NTR. Jumbo slaat weer zijn slag in supermarktland... en lijft de winkels van MT in. Dag, oude supermarkt. Hallo, Jumbo. Lara Rensen. News co. Jumbo koopt de MT samen met supermarktcoöperatie co voor 410 miljoen euro. Voor dat geld krijgt het dan 130 supermarkten, twee distributiecentra... een grote slagerij en een hoofdkantoor. Eerder werden door Jumbo al supermarkten Super de Boer en C1000 overgenomen. En natuurlijk ook de Laplace-restaurants. Bart Kamphuis sprak met Frits van Eert, de baas van Jumbo, over deze aankoop. Nou ja, MT Supermarkt is een bedrijf daar hebben we al veel langer naar gekeken. Uh, wij vinden dat uh, een groot deel van de winkels uh, heel erg goed bij ons past. Het uh, netwerk van, uh, van onze eigen winkels uh, sluit het uh, naadloos aan. Um, en uh, ja, uh, Sligro heeft natuurlijk al eerder bekend gemaakt dat, uh, uh, dat ze daar uh, in principe wel te koop gingen zetten. Dus uh, ja, als overbuur uh, ben je natuurlijk heel erg geïnteresseerd sowieso al. En uh, geweldig dat wij uiteindelijk deze deal hebben kunnen maken. Waar zit het hem dan in dat je zegt van nou uh, dat sluit gewoon naadloos aan met wat we al hebben? Ja we hebben in Nederland natuurlijk op dit moment ongeveer 580 winkels. Uh, ja een kleine 20% van de markt. Uh, daar kan best wel nog een stuk bij. Uh, ja en dan moet je winkels zien te, zien te vinden die, daar, die daarbij horen. Niet iedere winkel leent zich daar natuurlijk voor. We zoeken uh, winkels van een gemiddelde oppervlakte en de plaatsen waar wij nog niet zitten. Nou, MT-winkels kunnen dat perfect invullen. Ja. Het is eigenlijk is het gewoon heel simpel. Hè? Uiteindelijk denk ik moet je het heel simpel kunnen vertellen. De ratio achter een deal moet ook heel simpel zijn. Wij begrijpen natuurlijk erg goed dat dit een hele grote deal is. Met een enorm impactvol. Denk vooral ik aan de medewerkers. Op dit moment bij MT daar hebben we nog helemaal niet mee kunnen praten. Mm. Wij zitten samen met Coop natuurlijk toch in een soort van euforiestemming... stemming dat we een overname gedaan hebben. We weten dat er nog heel veel werk is te doen. De overname moet eigenlijk. Ze ja, is alleen nog maar getekend. Ze dus, uh, moet uh, nog steeds betaald worden. Dat gaat ergens gebeuren, uh, medio dit jaar. Ja, en uh, in de tussentijd zullen wij uh, ons goed moeten voorbereiden wat er gaat komen. En daarna kunnen we pas gaan praten met, uh, met mensen die op dit moment werkzaam binnen, uh, zijn uh, binnen MT. En uh, we willen natuurlijk graag met zoveel mogelijk uh, mensen verder. Om ja. Uh, ja, verder succes te gaan bouwen. Maar wat kunt u wellicht nu al tegen ze zeggen als het gaat om wat gaat er van hen veranderen? Wat ik heel graag kwijt wil is dat uh, we natuurlijk heel veel ervaring hebben. Uh, dat mag ik rustig. zeggen. We hebben natuurlijk een hele mooie overname met uh, Super de Boer C1000 gedaan. Ongeveer gelijk soorten situaties. Uh, iets andere omvang. Maar niettemin, ik denk uh, dat wij echt wel weten hoe we dit soort processen goed moeten doen. We zullen het heel zorgvuldig doen. U kunt niet garanderen dat iedereen mee kan komen? Nee, dat kan ik nooit. Ik kan nooit garanderen dat iedereen mee kan komen. Dat op dat, we dat, dat, sowieso niet. Mensen moeten het ah, ook zelf nog eens een keer willen. Uh, en uh, dit twee bedrijven worden uh, uh, op sommige delen op elkaar gelegd. En uh, ja, t, dit soort dingen heeft natuurlijk ook altijd voor sommige hele nare consequenties. Maar laat het daar helemaal niet over hebben, want t, t, t, dat zal minimaal zijn. Waar gaat dat stoppen? Nou, het loopt eigenlijk uh, heel erg mooi. Hè. De ambitie, uh, uh, die steken wij uh, ook niet bepaald onder stoelen of banken. Hè. We willen, willen flink groeien. Uh, onze groei is nog lang niet klaar. De markt is ook heel erg groot. En waar het gaat stoppen? Ik zou God niet weten. Ik denk, uh, zo is lang. de ambitie om groter te worden dan Albert Heijn? Nee, zo, ik, ik heb uh, totaal geen ambitie om marktleider te zijn. Dus, uh, ik, ik, ik bedoel, uh, dat zou een persoonlijke ambitie kunnen zijn... maar ik kan nooit uh, tegen ongeveer 70.000 individuen hier vertellen... van jongens, we streven iets naar en dan. Ik bedoel, laten we iets heel moois met elkaar bouwen, iets heel duurzaams. Het is niet snel even winkels omkatten. En of je dan ooit een keer marktleider wordt, ja of nee... Uh, zal uh, dan vanzelf wel gebeuren, maar is geen doel op zich. Ja, nou, tussen de regels door, ik weet het niet. We gaan erover praten, over de expansiedrift van Jumbo... met retaildeskundige Kitty Koelemeijer... van de Nijenrode Business Universiteit. Goedenavond, mevrouw Koelemeijer. Goedenavond. Jumbo Topman van Eert zegt dat MT-winkels naadloos aansluiten... bij zijn eigen keten. Heeft hij daar gelijk in? Hoe kijkt u daarnaar? Nou, ik denk dat hij zeker een goede analyse heeft gemaakt van die winkels. En uh, als hij dat zegt, ben ik er zeker van dat dat goed aansluit bij zijn eigen netwerk. Er zijn natuurlijk ook nog een derde van de winkels die hij overdoet aan co hè, die, die co verder gaat exploiteren. Mm -hmm. Een ander ding is dat hij natuurlijk verwacht dat uh, het rendement van de winkels... sterk zal verbeteren onder de, onder de Jumbo-formule. Dat is natuurlijk ook zeer interessant. En ik denk ook dat culturele, uh, MT komt ook het vechel... dat dat ook een groot voordeel is uh, voor, voor in dit geval. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, ik denk toch uh, de manier van zaken doen, uh, de, ja, de, de, de integratie zal daardoor iets makkelijker verlopen. Uh, Jumbo heeft natuurlijk laten zien in het verleden dat ze heel goed in staat zijn tot integratie van, uh, van andere formules. Ook op grotere schaal dan ze nu gaan doen. Uh -huh. Maar alles bij elkaar werkt dat zeer gunstig. Ik hoor Van Eert uh, bijna verlekkerd zeggen, ja de markt is groot en we willen blijven groeien. Hoe groot is die markt? Ja, die markt is iets van 37 miljard alleen al aan supermarkten. Maar je ziet dat Jumbo ook in de breedte gaat. Hè? Dat ze ook een foodformule zoals Laplace hebben overgenomen. Dat ze ook kijken naar België, naar het buitenland. En als je dan kijkt hoe die supermarktomzetten verdeeld zijn... dan zie je dat Albert Heijn een marktaandeel heeft van meer dan 35 procent... Dus toch nog een stuk groter is dan Jumbo. Zelfs na de, de overname van MT. En daarna krijg je een enorm gat. En krijg je formules als Plus, die iets meer dan 6% marktaandeel hebben. en een heleboel kleinere. En waar hij, denk ik, ook op doelt. is dat er gewoon bij die kleintjes, zeker als je dan. Uh, door deze overname van MT ook regionaal meer concurrentie gaat bieden... dat er toch ook, uh, ook uh, nog, nog andere kleine ketens beschikbaar zullen komen voor overname. Beschikbaar zullen komen? Opgeslokt gaan worden, bedoelt u? Of, ja, nou <laughs> hoe ik ja, het, ja, het zullen... <laughs> zich kandidaat zullen stellen. Kijk, kleine regionale ketens die het, die het heel goed doen... daar zijn ook heel veel echt winstgevend... die hebben op dit moment een, een groot aantal van hen... geen enkele behoefte overgenomen te worden. Okay. Maar wanneer de zaken niet zo goed gaan... kan dat zomaar veranderen. Ja, want dan is het interessant. Dan kan je daar ook voordeel bij hebben natuurlijk. Ja, dan kun je zeggen het is beter voor de formule... en ook beter voor de aandeelhouders als er een overname komt. Hmm. Um, wat kopen ze nou eigenlijk? Want ik hoor uh, over plekken. Hè? Dus je wilt uh, je netwerk als het ware uitbreiden. Er is ook een distributiecentra zitten erbij. Grote slagerijen, een hoofdkantoor. Wat, wat maakt het zo interessant? Nou, Wat interessant maakt in de eerste plaats die aanvulling van dat winkelnetwerk. Hè? MT is regionaal en Jumbo is nog steeds niet helemaal landelijk uh, gedekt. Ook in de Randstad zijn er natuurlijk nog mogelijkheden. Wat ze ook kopen en waar ze 60 miljoen aan uitgeven zijn 27 panden. En het is maar de vraag wat ze met dat vastgoed gaan doen. Dat gaan ze waarschijnlijk toch ook weer doorverkopen. Um, en ze betalen natuurlijk ook voor het loshalen van, Sligro uit, uh, van, sorry, van MT uit Sligro. Er zitten dus 75 miljoen werkkapitaalkosten in. En wat je daarvoor terugkrijgt is naast die winkels natuurlijk ook... de synergie van het hoofdkantoor. En uh, ja, het idee dat je, dat je die winkels veel beter kunt bestieren dan MT zelf heeft gedaan. En die distributiecentra, ja, die hebben ze erbij. Het is ook maar de vraag wat ze daar op termijn mee gaan doen. Maar je koopt dan in één deal alles over. Dit zijn nog altijd fysieke winkels, hè? Ik hoor daar van eerder ja. ook over. Wat ja. zegt dit over ja. de ambities rond online supermarkten... die toch ook enorm in opkomst zijn? Nou, je ziet dat Jumbo een enorme slag heeft gemaakt in online. Het aandeel online van Jumbo is al 22 procent. Albert Heijn 58 procent. Dus uh, zij zijn daar zeker mee bezig. Maar op het geheel is het nog geen 2 procent. Het businessmodel is moeilijk winstgevend te maken tegelijkertijd moeten ze wel, want er zijn allerlei concurrenten... zoals Picnic en ook Amazon ligt altijd op de loer. Uh -huh. Dus het is nauwelijks materieel, die omzet. Maar je moet het wel doen en je moet er wel mee bezig zijn. En uh, ja, het staat die uitbreiding van het winkelnetwerk niet in de weg. Dat heeft hij op dit moment echt nodig. En wat denkt u? Want hij uh, speelt een beetje van eer de rol van Underdog. Hij wil zeker niet de grootste worden <gacht> in Nederland. Maar toch had ik het idee dat hij wel... Nou, God, als het dan toch kan... Ja, die rol van Underdog die past natuurlijk fantastisch. Dat werkt ook sympathie op. Dat doet hij fantastisch. Um, maar natuurlijk, natuurlijk denkt hij daar wel over na. Alleen het gat is nog enorm. He, zeker nu Aholt ook met de les is gefuseerd... en ook, ook in België veel actiever zijn... is dat natuurlijk niet zo realistisch... om dat op hele korte termijn te gaan roepen. Maar ik kan me voorstellen dat hij daar toch af en toe van droomt. Ja, ja dat hoorde ik ja. ook een beetje terug. Nou, uh, dank voor, uh, voor nu, dank. Kitty Koulemai. Dank u wel. Retaildeskundige van de Rij Nijenrode Business Universiteit. Nog even naar de files. Wijnand Zwaan. Ja, in het oosten van het land wordt een auto uit de berm gehaald... die over de kop was geslagen op de A1 in de buurt van knooppunt Azelo. En dat betekent via de rijden vanaf Hengelo, 7 kilometer... met ruim een half uur vertraging. Er is daar één rijstrook dicht. En bij Utrecht is de A28 weer open... van Utrecht naar Amersfoort bij de afrit en dolder. Er gebeurde daar een ongeluk. De vertraging daar is nog wel drie kwartier. We gaan wielrennen, want Dylan Groenewegen die is in bloedvorm. Hij won zojuist met overmacht de sprint in de tweede etappe van de hoog aangeschreven rittenkoers Parijs-Nice. Dat uh, was een hard sprint. Met een uh, small climb on the end. Hij yeah, survived en hij sprint to the wind, dat so was veel goed. Nou, dat was wel meer dan uh, surviven volgens mij. Johars van den Berg, die jij voorzag de livestream op nwest.nl van commentaar. Je bent hier uh, aangeschoven om even te praten uh, over wat daar gebeurde. Hoe imponerend was deze sprint van Groenewegen? Enorm. Heel goede dag voor die supermarktketen... want hij rijdt voor <lacht> Lotto en El Jumbo. Ja, we kunnen het niet anders stellen. En hij zette even een uitroepteken vandaag. Zegt, het is echt verschrikkelijk knap wat hij deed. Het was een zware rit, tenminste, dat leek het. Maar ze maakten het elkaar niet zo moeilijk, de renners. Maar de finale was heel zwaar. De tempo ging enorm omhoog. En zijn ploeg heeft hem geweldig afgezet. En toen leerde hij zijn lesje. Hij finisse een lengte voor Viviani en Grijpel. Dat zijn erkende sprinters, echte toppers. En de anderen kwamen er helemaal niet aan te pas. Ook die Deemar, niet die gisteren zo mooi won. En wat zegt dat over de vorm waarin die uh, verkeert? Hij verkeert in topvorm nu. Je kunt het ook aan hem zien. Hij is scherper. Hij is gespierder, al dat zogenaamde babyvet. En dat, dat, dat zeggen we, dat, dat jongens zijn hartstikke mager. Maar toch, hij is, hij is sterker dan ooit. Zo ziet hij eruit. En dat is een heel goed teken. En ik denk dat hij vandaag weer een stap heeft gezet naar de absolute wereldtop. En dat belooft wat voor de komende ronde van Frankrijk. Want de ploeg gaat nu ook nog beter het voorspel op de sprint bij, voor hem afwerken. Dat is heel knap om te zien. En wat mogen we dan van hem verwachten, denk je, die laatste toer? Hij, hij won uh, de tour de afgelopen in Parijs. Keer. Dat was op het einde. Dat was al heel knap. Dat was een moeilijke tour voor hem. Overleven, overleven. Allemaal bergen over. En op het einde dan nog een kans. En die pakte die met de overmacht ook. Nu wint die Kuhne Brussel. Kuhne vorige weekend... Een week geleden dus. En is het vandaag raak. Hij komt in vorm. Hij heeft vijf keer dit jaar gewonnen. En dit was echt op het hoogste niveau. En nu gaan we in de Tour. Gaat hij met een heel andere instelling daar naartoe. Zijn tegenstanders gaan naar hem kijken. Hij gaat meedoen aan het spel. Hij komt iets minder snel dan mannen als Cavendish en Gaviria. Die zijn er wat jonger bij in hun carrière. Maar hij komt gestaag en wat goed is... Kom snel en dat blijkt bij hem ook maar weer. Ja, zeker vandaag. En hij hoopt er eindelijk mee te kunnen doen in de klassiekers. Hè? Ja. Denk je dat dat er snel aan zit te komen? Dat op? gaat eraan komen. Hij gaat uh, meedoen in Parijs-Roubaix. Dat is al zeker. Ik denk dat hij ook in Vlaanderen, hoewel daarin iets meer geklommen moet worden. Vlaanderen, hij is geen klimmer. Bergop ja. is lastig voor hem. Daar is hij niet op gebouwd. Zijn spieren zijn er niet op gebouwd. Maar in Parijs-Roubaix gaat hij het proberen. En als je Kuurne-Brussel-Kuurne kunt winnen, dan ben je al een heel eind. Want dan kun je op die wegen dus uit de voeten. Hij heeft een vlammend eindschot. En hij zal de komende jaren zich gaan ontwikkelen, met name Weesters als Gent Weverum en Parijs Roubaix. We gaan het zien. Heel erg benieuwd naar de komende tijd. Dille Groenewegen. Wonders vandaag. In ieder geval die tweede etappe van Parijs Nice. Joris, dankjewel. Nieuws en co. We blijven bij het wielrennen, maar we gaan het ook over schaatsen hebben. Bradley Wiggins en Team Sky zijn boos op een Britse parlementaire commissie. Die beschuldigt het team namelijk, en de toerwinnaar, van dopinggebruik... tijdens de Tour de France 2012. Daar praat ik over met Björn Nijnhuis, oud schaatser en neurowetenschapper... vaste vriend van Nieuws en Co, Björn. Team Sky spreekt de beschuldigingen fel tegen, ze zijn boos. Ja. Terwijl de commissie zegt dat de ploeg een ethische grens heeft overschreden. Het is een wel eens niet een spretje. Dat zien we wel vaker in de sport, hè? Ja. Heb je ooit gehoord van inspanningsastma? Uh, ja, heb ik wel eens van gehoord, ja. Ja, ja. ja nou, dat, dat, dat, dat heeft er wel mee te maken. Op, op een gegeven moment, zeg maar, alle schaatsers van, van mijn lichting... hadden ineens inspanningsastma. Hmm. En heel veel kregen van hun dokter... Uh, van hun dokters, dus. Uh, middelen. Uh, middelen uh, voor inspanningsastma. En wat dat waren dat? Pufjes of meer? Ja, dan dat? Dat, zijn, oh, dat zijn vormen van corticosteride. Wat zorgt ervoor dat je. Dat je longen wat. Uh, uh, ja. Wat, wat minder snel dichtslaat. En je mm. kan uh, vrijer gaan ademen. Nou, dat, dit zijn allemaal verhalen. Dit zijn allemaal uh, situaties. waarin wij ons moeten afvragen: is het doping. of is dit een medische middel voor een medische probleem? Mm. En een van de manieren die je het zou kunnen zien is. Um... Ik zal je. Het grootste medische probleem gedurende een 1500 meter. is het helemaal kapot gaan van je lichaam. Hmm. Je lichaam ziet dat objectief gezien als medisch probleem. Wat je daarvoor doet om te zorgen dat dat medische probleem. niet leidt tot een verlies. maar tot een winst op een competitie. is jezelf daarop voorbereiden. Dus van een objectief wetenschappelijk perspectief. het proberen een verschil te maken tussen. wat een middel is die je gebruikt, wat wel mag. dus wat Wiggins gebruikt, gebruikte mocht dus van WADA. Het was dus geen verboden middel. Mm. Maar het was wel een middel waarvoor je een, een, een medisch certificaat... Nou, voor moest nodig hebben. Had, en ja. dat had hij ook. Dus je, kan je, je, je, kan je, echt, je moet je echt nu gaan afvragen... is dat een, is dat een, een, een, een toegestaande middel... wat zorgt ervoor dat het uh, medische noodstand... in andere woorden sport... <laughs> dat dat goed uh, benaderd kan worden? Mm. Of is dat doping? En in dit geval... In dit, wat, nou in dit geval is dit gewoon iets... wat heel veel schaatsers uh, heb ik zien uh, gebruiken. Misschien dus niet jij hebt zoiets van... hoe kan het bij het schaatsen wel, maar bij nou, het wilde nou, niet? Misschien was het niet precies wat hij gebruikt heeft hiervoor... maar middelen om te zorgen dat, dat, uh, dat je, dat, dat je in, inspanningsasma tegengaat bijvoorbeeld... en dat je vrijer kan ademen hmm. en dat soort dingen. Zeker als je wel een, een, een vorm van astma hebt. Maar wat als zijn je nou geen astma hebt middelen. en je gebruikt dat toch? Ja, nee, ik... Maar da, daar hebben we het nou over. Want we hebben het over wat het is om in een medische noodstand te zitten. En als je, een, als je schaatst of als je een sport benadert... en je gaat tot het uiterste, zit je in een medische noodstand. En je kan constateren dat iemand misschien uh, uh, duidelijk inspanningsastma heeft. Maar dat is een goede voorbeeld, van dat zit net op het randje. Je, ja. je, kan, je zou kunnen zeggen, kun je goed ademen gedurende het einde van de 1500 meter? Nee. Nou, is dat inspanningsastma of ben je gewoon kapot? Ja. Ik, ik bedoel, ik, ik heb ook heel vaak dat ik dat beroemde 1500 meter cupje had ja. aan het einde van een 1500 meter. Zie je dat als een medische noodstand? Nou, ik wel gedurende die laatste 15 seconden van een 1500 meter. Uh, constateert dat een, iets waar, waar je medische ingreep voor moet hebben? Nou, dat weet ik niet, maar dat is juist mijn punt. Uh, uh, topsport op hoogst niveau is eigenlijk altijd medische noodstand... aan het ja. einde van zo'n wedstrijd. Mm. En hoe je daarmee uh, uh, om moet gaan, denk ik is kijken niet zoveel op een ethische manier... naar wat echt een definitie is van iets medisch of iets uh, uh, dopingsachtig, uh, uh, maar kijken naar eerlijkheid. Mm -hmm. de, de, de grondwet van hebben sport... Hebben ze er nou voordeel bij gehad, bedoel je? Ja, nou precies, maar ook tegenover andere uh, atleten. En of andere atleten dat niet hoeven te gebruiken... want ze hebben een andere, uh, uh, een andere longinstelling... Wat, uh, wat, wat daar minder gevoelig voor is. Luister, uiteindelijk moeten wij denken over eerlijkheid. De, de grondwet nummer één de grondwet van sport moet zijn, is het eerlijke competitie tussen iedereen. Ja, maar da want dat is ook opvallend. Het lijkt wel of, eh, of een sporter of een team gestraft wordt... soms afhankelijk is van de sport... Uh, of het land waar je vandaan komt. Ja, dat, is, ja. dat is eigenlijk niet eerlijk, ja, het, toch? Het, het wappert me eigenlijk een beetje allemaal rond in de wind. Ja. En het zou denk ik wel goed zijn... om een wat duidelijkere een wat duidelijke grondwet voor sporters te hebben. Of in ieder geval rechten voor sporters die heel duidelijk zijn. is universeel zijn eigenlijk. universele rechten voor sporters. En dat klinkt misschien een beetje raar, maar luister, sport is ook raar. Ik bedoel, je vraagt niet iemand, een professioneel, normaal gesproken om in 30 seconden met heel veel chaotische variabelen om hem heen zijn toekomst voor de, voor de volgende vier jaar te bepalen. Mm -hmm. Maar dat doe je wel bij sporters. Je vraagt ook niet een gemiddelde professioneel om 20 jaar van zijn leven op te geven voor een kunst, voor een gave, die als hij dan stopt, nutteloos is voor onze samenleving. <lacht> Behalve als je coach wil worden. Of zoals wij heel goed gezien hebben bij de NOS. Uh, journalist. <laughs> Sportjournalist. Uh, met, met al die schaatsers die dat nu doen. Maar wie zou die internationale regels moeten opstellen? Nou, die, die universele verklaring nou, voor sporters? In, misschien een internationale eenheid. Um, die, die, die, die, die duidelijk maakt. Dat, uh, dat de rechten van sporters. Goed moeten gerepresenteerd worden. Want. Hmm. Um, want, want dat, nogmaals, dat doet onze publiek niet. Weet, dat doet onze samenleving niet. Want kijk, dat werd altijd zo mooi gezegd uh, in, in, in die klassieke film The Gladiator. Vraagt, uh, vraagt Maximus: Are you not entertained naar iedereen nadat ja. hij de hometown favorite net vermoord had? En hun antwoord is: Ja, we zijn entertained. Want de crowd, het publiek, die willen bloed. En, de, en dat kan in, de, in een vorm van tragedie komen. Dat kan in de vorm van winnen. Maar dat is niet per se goed voor de, de en voor de sporter zelf. Juist. Dat is niet een empathisch gevoel dat je hebt... als je een sporter kapot zien gaan, op zijn bek zien gaan. Maar dat is wel heel entertaining. Dus daarom zou het misschien wel goed zijn... om, om, om recht op te stellen voor, voor sporters specifiek. Duidelijke boodschap. Jur oud oudschaatser... en neurowetenschapper, vaste vriend van Nieuws en Co. Tot zover, we zijn er alweer doorheen, Nieuws en Co. Met daarin een politieke padstelling in Italië. Het nut van het onderzoeken van een overledene... en de de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok. Nou, we hebben het trouwens natuurlijk wel even over gehad. Dat uh, betekent nogal wat voor je privéleven. Nou, even los van zijn kwaliteiten is zijn benoeming natuurlijk wel een beetje armoedig. Hè? Het aantal mensen met kabinetservaring is in Nederland overzichtelijk. Het is weer geen vrouw en het is ook weer iemand uit de innercirkel van Mark Rutte. Tegenwoordig wordt het als heel bezwaarlijk uh, gevonden... Dat, uh, dat het lichaam wordt opengemaakt nadat het al ziek is geweest en zoveel geleden heeft... Ja. En dan is een uh, scan uh, prettig en in de meeste gevallen ook goed genoeg. Als je dat nou goed leert, dan kan je in feite de levende beter behandelen. Dit is het probleem. Troppa confusione. Sinistra, destra, centro destra, centro sinistra. Tutto è un caos. Ja, dat is het, eigenlijk het grote probleem van Italië. Uh, wat er ook gebeurt, het is altijd chaos. Straks dit is de dag met Thijs van der Brink. Morgen zijn we er weer. Ik wens u een heel fijne dag. NPO Radio 1. NOS het consumentenprogramma Radar wordt niet vervolgd voor het vervalsen van doktersrecepten, dat heeft het OM beslist. Vorig jaar probeerde het tv-programma met valse recepten aan te tonen dat het makkelijk is om bij de apotheek zware medicijnen te krijgen. Tussen Roermond en Weert ligt het treinverkeer stil na de vondst van een projectiel uit de Tweede Wereldoorlog. Het werd gevonden bij werkzaamheden, tientallen reizigers zijn gestrand. De zware gasexplosie van gisteren in een flat in Polen... was bedoeld om een moord te verhullen, denkt de politie. In het puin van de flat in Potsnan zijn vijf doden gevonden. Een van hen, een vrouw, was voor de explosie al dood, zegt de politie. En de Algemene Rekenkamer blijft erbij dat er op Haiti... geen Nederlands hulpgeld is misbruikt. De Nederlandse Rekenkamer deed daar in 2012 onderzoek naar. Na de eerste berichten over seksueel misbruik... dat onderzoek gebeurde op basis van een onvolledig rapport... zegt de Rekenkamer nu. En dan het weer, Gerrit Hiemstra. Het is droog en er zijn opklaringen. En de minimumtemperatuur komt uit op plus drie in het zuidwesten... tot plaatselijk min één in het noordoosten van het land. En door bevriezing van natte wegen... kan er lokaal gladheid ontstaan op binnenwegen. Aan het eind van de nacht neemt de bewolking toe... vooral in het zuidwesten en zuiden van het land. En morgenochtend begint de dag dan met wat lichte regen of motregen... in het zuidwesten en zuiden. Dat trekt langzaam noordwaarts. In het oosten en noorden schijnt de zon. Later komt daar ook wel wat meer bewolking... maar een groot deel van de dag blijft de zon daar schijnen. In de rest van het land kan het in de loop van de dag wat gaan motregenen. De maximumtemperatuur komt uit op een graad of 10 aan het IJsselmeer... en aan de Waddenzee is het wat kouder door het ijs wat daar nog aanwezig is... De wind is matig. In het noorden en oosten waait hij eerst uit het zuidoosten. In de rest van het land wordt hij zuid tot zuidwest. En later op de dag zal hij ook in het noorden en oosten... naar het zuiden tot zuidwesten gaan draaien. Na morgen tamelijk veel wolken. Af en toe regen. Maximum temperatuur een graad of 9. Snachts aanvankelijk nog dicht bij 0. In het weekend waarschijnlijk zachter met een graad of 13. Zaterdag kans op regen. Zondag periode met zon. En dan nu de verkeersinformatie met Wijnand Zwaan. De avondspits die lost snel op. Twee files verdienen nog wat aandacht. Op de A1 Duitse grens richting Apeldoorn. Er staat voorknopend Azenlo nog 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Er gebeurde daar een ongeluk, maar de weg is vrij. En op de A27 van Utrecht naar Breda, daar is de vertraging nog vrij fors, ongeveer een half uur. Tussen Lexmond en de brug bij Gorkem 9 kilometer. NPO, Radio 1. EO. De dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Dit is de dag waarop de verzet klinkt tegen het voorstel van het CDA in Rotterdam... om voorgangers van religieuze gemeenschappen te verplichten om in het Nederlands te preken. Als dat gebeurt, horen we over een paar jaar dit soort geluiden niet meer. Saved, tegen kwart voor zeven, debat over het CDA-plan. Dit is de dag waarop het Algemeen Dagblad meldt dat taxichauffeurs... een aanslag zouden beramen op het hoofdkantoor van Uber Nederland... uit boosheid over hoe Uber hen wegconcureert. commentator is vandaag Meili Vos. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Wat is jouw stelling bij dit nieuws? Mijn stelling is taxichauffeurs, val Uber niet aan, maar wordt gewoon beter dan Uber. En dit is de dag waarop de jagersvereniging pleit voor ruimere, ruimere mogelijkheden... om te schieten op vossen. Dat is volgens de jagers nodig om deze vogel tegen de vos te beschermen. <kriek> De grutto, u had hem herkend, die komt deze dagen massaal terug naar Nederland om te broeden. Maar daar zijn niet alleen de mensen blij mee. Ook vossen houden op hun manier bijzonder van grutto's en andere weidevogels. De Koninklijke Jagersvereniging stuurt daarom deze week een brief aan de Tweede Kamer met het verzoek de vos te mogen schieten. Omdat er anders te weinig grutto's zouden overblijven. Bij ons in de studio Laurens Hoedeman, directeur van de Jagersvereniging. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. En Nico Kofferman, senator voor de Partij voor de Dieren. Ook u hartelijk welkom. Hallo. En aan de telefoon luistert mee Lars Soering van de Vogelbescherming. Ook u hartelijk welkom natuurlijk. Meepraten. Kan op Twitter, gebruikt u dan de hashtag DD. U kunt ook meekijken via de webcam mporadio 1.nl. Meneer Hoedeman, ik begin bij u. U stuurt deze week een brief aan de Tweede Kamer. Wat wilt u graag? Um, we willen graag dat er um, bij de 40 miljoen euro die de, de Nederlandse regering nu beschikbaar heeft gesteld, dat er ook aandacht bij is en tijd en ruimte bij is om de vossen te bejagen. Want alleen investeren in meer gebied en betere biotoop, dat gaat niet helpen. Dan, dan is het alleen maar 40 miljoen heel duur vossenvoer. Ja. Waarom wilt u graag vossen jagen? Omdat de vos uh, denk ik wel de grootste predator, het roofdier is, wat de meeste eieren en, en, en dergelijke van, van weidevogels eet. Niet alleen van de grutto, maar ook van andere weidevogels? Uh, en, en van andere soort wildovens overigens ook. Ja, en u bent altijd heel bezorgd geweest al over de grutto? Nou, we zijn bezorgd over alles wat er leeft in de natuur. En uh, of dat nou bejaagbare soorten zijn of dat dat de weidevogels zijn. Nee, allemaal. Ja, maar u vindt het ook leuk om te jagen? Ja. Ja, dat doet u er niet stiekem over. Nee, dus elke kans die u, die u ziet om meer te mogen jagen, grijpt u aan. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat, het gaat er niet om dat wij uh, zo nodig uh, steeds meer vossen willen doodschieten of dat soort dingen. We zien gewoon dat het heel slecht gaat met de gutto's in Nederland. Uh, en we, we hebben op het ogenblik zo'n 33.000 broedparen, uh, die moeten 13.000 nakomelingen grootbrengen per jaar. om de populatie nog enigszins op pijl te houden. Want de Gutto heeft het moeilijk, hè? De Gutto heeft het heel moeilijk, want dit, uh, dit jaar en de afgelopen jaren ook... worden er maar 5000, 7000 van die Gutto's groot. Dus die stand die holt achteruit. Dus eigenlijk de helft van wat nodig is? Het is de helft van wat nodig is. En, en um, alleen maar proberen te sleutelen aan een verbetering van de, de biotoop... dat gaat zeker op de korte termijn niet helpen. Dus wij zijn ontzettend bang dat als je niks doet aan de vossen... en de andere roofdieren... Eh, dat we dan tegen de tijd dat het biotoop een beetje op orde is... er geen gutto meer over is. Nee, meneer Kofman, nou, een ontroerend pleidooi voor de gutto. Ja, nou ja, zo heel ontroerend is het niet... want het is nogal, nogal voorspelbaar. De jagers die, die zien overal een aanleiding in om meer te schieten. Je hoort dezelfde pleiten voor minder schieten... Um, en het gekke is dat, um, kijk, op het moment dat je aan een belanghebbende vraagt, wat vind jij er nou van? Dan, dan is het antwoord vaak voorspelbaar. Maar er zijn een aantal grote onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken gedaan in Nederland. De laatste hele grote was in 2004. En daaruit bleek dat de vos niet eens in de top 10 staat van predatoren voor grutto's. Oké, okay, er zijn dus, veel ergere bedreigingen dan uh, de vos, zegt absoluut. u? Absoluut. En uh, ik, hoor, ik hoor net, de vos is een van de grootste bedreigingen. Nou, dat blijkt dus helemaal niet uit onderzoek. Dus jagers... Uh, doen de waarheid geweld aan en vervolgens uh, de vos geweld aan. En dat is een is heel slecht idee. Is het wel een van de jagers? Is het wel een van de factoren die de Gutto-stand beïnvloedt? Nou, nee. Het is zo dat de, de Gutto's die leven al sinds mensenheugenis samen op de Toendra's met vossen. En dat gaat heel goed samen. Ze eten elkaar niet op? Althans, daar eten de vossen de, de, de grutto's, grutto's niet op. De Gutto's eten zeker de vos nee, niet nee, op. Nee, dat snap ik. En uh, <laughs> af en toe wil een vos ze grutto, uh, ah, okay, dat wel eens een Gutto opeten. Maar. Uh, uh, normaal gesproken is bij een gezonde grutto-stand dat geen enkel probleem. En de grutto-stand is niet ongezond vanwege de vossenpopulatie... maar vanwege de wijze waarop wij landbouw bedrijven. Dus het biotoop van de grutto uh, gaat heel slecht. En dat betekent dat de grutto met uitsterven tot uitsterven gedoemd is... tenzij wij speciale grutto-broedgebiedjes inrichten. En die broedgebiedjes die moet je niet beschermen met jachtgeweren... maar dan moet je gewoon een elektrisch hekje omheen zetten... zodat de vossen er niet bij kan de vos komen. Er niet bij kan. Ja, nou, dat klinkt ook als een logische opmerking meneer Hoederman. Ja, ja, uh, u moet lachen. Ja, ik moet heel erg lachen. Ik, ik zou meneer Kofferman in ieder geval aanraden om uh, wat recentere onderzoeken ook te lezen, zoals het onderzoek van Altenburg en Wiemega uit 2011, wat, uh, wat aantoont dat 60% van de, van de predatie, dus van het, het opeten van de eieren en de kuikens, dat die voor rekening van de vos komt. En en kent de, u dit onderzoek, meneer Kofferman? Ja, ik ken het onderzoek ja. wel. En er zijn inderdaad verschillende onderzoeken, maar het heeft, okay. veel, het heeft veel te maken. Maar, maar meneer Kofferman, dan zit ik dus niet te jokken. Dan kan Leest u gewoon selectieve onderzoekjes? Nee, ik, ik kijk naar het merendeel van de onderzoeken. Het is niet zo... Nee, u noemt er eentje uit 2004, een oud onderzoek. Dat is al meer dan tien jaar geleden. Maar dat is het grootste onderzoek wat gedaan ik, is. Ik, ik, wat ik is ik de noem, grootste bedreiging het... van de grotto? De grootste bedreiging van de grutto is het feit dat we grote groene raaigraswoestijnen hebben. Dus als je kruidrijk Akkerland hebt... waar eigenlijk is uh, de manier waarop wij melkvee hielden in de jaren 50 en 60... dat was de perfecte manier om grutto's een broedgebied te bieden. Dus de grutto's zijn in Nederland gekomen om te broeden... omdat wij zulke prachtige broedgebieden hadden in het boerenland. Maar sinds, uh, sinds de tijd dat we niet meer zo boeren hebben Grutto's hier eigenlijk weinig meer te zoeken? En je ziet bijvoorbeeld dat de Kemphaan en de, de Watersnip zijn al uitgestorven in Nederland. Toen het geweldig op de Toendra's, samen met de vossen. En dat gaat met de Grutto ook gebeuren. Als wij het biotoop niet veranderen. Ja, precies. Daar, daar zit de oorzaak niet... van het probleem en daar moet het aan gedaan worden. Zeker. Aan de telefoon zei ik al: is Lars Soering van de Vogelbescherming. Goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u van het plan van de jagers? Nou ja, het is. Of het is natuurlijk zijn minst opvallend dat in, uh, in de meeste oplossingen voor problemen in de natuur uh, de vereniging van meneer Hoedemakers uh, toch een geweer voorkomt. Nou ja, ja, ze zijn van de uh, jaagingsvereniging, dus dat vind ik wel weer logisch dan. Ja, ja precies. En um, kijk, we moeten vaststellen dat uh, het grotto's leven in Nederland, uh, in de, die leven vrij. En in de natuur is het zo dat eten en gegeten worden onderdeel is van, uh, van hoe dat daar functioneert. ja. Uh, tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat uh, uh, plaatselijk, dus het is heel afhankelijk van welk onderzoek je leest en op welke plek die studie is uitgevoerd, of je een groter of kleiner aandeel van vossen ja. uh, vindt die impact hebben op de weidevogels. Maar en, wij lazen vanmorgen... Ja, vanmorgen toch in de krant dat het afromen, in jagerstaal, van de vossenpopulatie in de winter steeds meer steun krijgt van natuurorganisaties als staatsbosbeheer en natuurmonumenten. En dan staat daar in de krant, zelfs de vogelbescherming staat met enige schroom achter de vossenjacht. Nou, dat is iets te kort door de bocht. Um... Wij vinden het belangrijk dat er uh, zeer goed onderzocht wordt welke maatregelen echt van invloed zijn op het uh, bijdragen aan een betere weidevogel. Oké, okay, dus nieuw onderzoek. En dan zie je dat, uh, dat uh, het afschieten van vossen leidt vooral tot het in de groeifase houden van een vossenpopulatie. Dieren die gaan uh, zwerven en uh, vrijgekomen territoria worden in no-time weer bezet. Dus dat is een, um, eigenlijk een dwijlen met de kraan open strategie, mm. waar we gewoon helemaal niet voor zijn. Maar waarom staat we? dan toch dat u met enige stroom achter de vossen jacht... Klopt het gewoon niet wat in de krant stond? Nou ja, er zijn uh, situaties denkbaar... waar op het moment dat alles geprobeerd is... en waar, uh, waar ook uitrasteren niet helpt. Want dat is iets waar we wel heel erg in geloven. En waar ook nu uit uh, pilots waar we nou bij betrokken zijn... al um, positieve resultaten zijn. En die houden niet alleen de vossen buiten... maar ook bijvoorbeeld uh, rondlopende verwilderde katten. Ja precies, zodat je rasters maakt om het gebied waar de gutto's zitten. Ja, precies. Ja, oké. Okay. Meneer Hoekmaar, uh, is dat, dat een goede op... Een veel betere strategie om, uh, om dit probleem mee op te lossen. Dus uh, dit, die, die smalle focus op het bestrijden van die vossen... dat leidt wat ons betreft enorm de aandacht af van het echte probleem. Ja. En uh, dat is inderdaad dat ons landschap gewoon uh, op zo'n hoog intensieve manier wordt gebruikt voor het produceren van zuivel, die tegen dumpprijzen de hele wereld ja, overgaat. En wij hebben, werken met meer dan honderd boeren samen in een, in een netwerk van um, zogenaamde weidevogelboeren. Dat zijn zoveel boeren die dat zo graag anders zouden willen. Ja, precies. Willen. Maar, en dat, maar dat lukt op dit moment niet door de initiatieve land. Meneer Hoedeman? Ja, um, weet je... Op één punt zijn we het met elkaar denk ik wel eens. De vogelbescherming en uh, meneer Kofferman uh, en ik, uh, de jagers. Um, namelijk dat de intensieve landbouw, de, de, de, de weidevogelpopulatie... enorm onder druk heeft gezet. En ik ben het ook volledig met meneer Kofferman eens... dat de gutto bijvoorbeeld op uitsterven staat. Ja, en dat dat betekent, het allemaal betekent dat we niet nog meer tijd hebben... voor nog eens een onderzoekje en, en nog eens dit en nog eens dat. Dat betekent dat we nu alle zeilen moeten bijzetten. En wij pleiten als jagersvereniging niet... Alleen maar voor het beheren van vossen. Maar wij pleiten voor een compleet plaatje. En dat complete plaatje is volgens ons. En het verbeteren van de, van de weideomstandigheden. En het plaatsen van rasters. Maar ook het beheren van ja. vossen. Als je daar ja. je ogen voor sluit. Nogmaals, dan ben je alleen maar voor 40 miljoen euro. Vossen, ja, u... Meneer Kofferman, um, uh, uh, uh, waarom bent u tegen het jagen van uh, vossen? Nou, de vos is eigenlijk sinds mensenheugenis in Nederland... een dier die verketterd wordt, die gedemoniseerd wordt. Het is uh, uh, enkele tientallen Mijn jaren... Nee, de vos knikt in ja. Ja. Ja. Enkele tientallen jaren geleden <lacht> was het zo... dat als je een vossenstaart inleverde ja. bij het politiebureau... dan kreeg je daar een premie voor. Oh, en u dus... zegt, dit is een uitvoersel daarvan? Absoluut. Het is gewoon, Laten we zeggen, de vos is... een collega van de jagers. De Vos is ook een jager. En de jagers, maar ze willen hem dat zien niet zien als collega. Ja, okay. Ze willen hem zien als concurrent. Dat is het grote probleem. Dus het is niet... Maar meneer Hoedeman jaagt niet op geurtoos. Hij jaagt niet op grutto's. Maar de vos jaagt ook niet alleen op grutto's. Niet alleen. En nee. dat betekent dus dat uh, laten we zeggen, uh, een concurrent in het jachtveld... Uh, die het jachtwild van de jager kan opeten... daar houden jagers niet van. Dus het is puur eigenbelang. En ik geloof niet dat het nou het opkomen voor de grutto is. Je ziet dat ook bij uh, we zogenaamde weidevogelbeschermers... die, die kiwi te willen gaan redden door uh, uh, eieren, eieren van kiwi te eerst rapen en dan in broedmachines te leggen. Dat heeft maar één doel. Ja. Dat ze kunnen doorgaan met eieren. Rapen. Maar toch nog even over dat element van dat, dat de landmaat moet misschien veranderen... maar dat ga je niet heel snel redden. De nee. vraag is of de, de grutto tot die tijd de tijd heeft... of dat je inderdaad meerdere maatregelen moet nemen. Nee, de vraag is of je, de, of je als de, de, het biotoop voor de grutto niet geschikt is in Nederland... of je dan met kunst en vliegwerk de, de grutto hier moet willen houden. U zegt misschien moeten we het niet erg vinden dat hij weggaat? Nee, er zijn hele grote populaties grutto's... en misschien straks niet meer in Nederland... op het moment dat wij de omstandigheden daarvoor niet meer... Uh, hier hebben. Meneer Hoedemaak, het is helemaal niet ergens die verdwijnt. Ik, ik, vind, het, ik vind het heel bijzonder dat uh, een van de voormannen van de Partij voor de Dieren hier gewoon het einde inluidt van onze nationale weidevogel. Ik, ik vind het bijzonder. Uh, ik denk dat het niet nodig is. Uh, maar als u uh, gewoon principieel wil blijven houden aan niet jagen, dan ja... Is als u dat belangrijker vindt nee, nee, dan de nationale wijzevogel... Ik denk dat u, vogel, dan denk dan dat u daar, daar een enorme misvatting... Uh, jagers zijn geen dierenbeschermers. Dus probeert u dat ook niet uh, ach, ach, zo voor ach. te stellen. Jagers zijn niet degene die de grutto gaan redden. De enige die de grutto kan redden is de boer. En sommige boeren doen dat. En dat is heel fijn. In de laatste gebiedjes waar goede uh, broedresultaten geboekt worden... daar zijn boeren met een andere manier van landbouw bezig. En als dat op grote schaal wordt toegepast... kunnen ja, grutto, omdat daar ook intensief grutto, ja, vossen worden op die gebieden. Rondom die weidevogelgebieden... ook daar wordt intensief fossen bejaagd. Oké, okay, we gaan nog even naar het slachtoffer zelf. Meily Vos? Nou ja, ik, uh, ik vind het wel grappig dat we het nu weer, weer hierover hebben. We hadden het ook over de Oostvaardersplassen, waar ook weer de vraag is van... Hey, moeten we naar de natuur zijn gang laten gaan? En zo ja, wat is de natuur in Nederland? En als de natuur inderdaad vergt dat er dan maar geen grutto's zijn... of dat we geen oostvadersplassen hebben. Ja, dan zo dan, so be it. Maar okay, van nature neig ik ernaar grutto. om niet... Nou ja, als, dat is ook wat de heer Kofferman net zei. Het is natuurlijk niet altijd... het is niet de nationale weidevogel. En van nature neig ik natuurlijk niet... nadat uh, vossen worden afgeschoten. Dat begrijpt u. <lacht> ja. Goed. De, de, de, de, de Tweede Kamer gaat dus waarschijnlijk reageren... op uw brief, meneer Hoedemaker. Ik en dan, dan zien het. we ik hoe het hoop. afloopt. Ja. Dank, Dank voor dit moment. De dag waarop Rijkswaterstaat automobilisten op de afsluitdijk opriep niet te stoppen om naar kruiend ijs te gaan kijken. Rijkswaterstaat is bang voor ongelukken als iedereen op de snelweg naar de opkruipende ijsschotse tuurt. De verleiding is groot, al was het alleen al om het glasachtige geluid dat kruiend ijs in het wuiten maakt. Dat is de dag waarop de politie onderzoek doet naar een bomdreiging... tegen het hoofdkantoor van Uber Nederland. Taxichauffeurs zouden het gemunt hebben op het kantoor... uit woede over de concurrentie die Uber in de taxibranche heeft gebracht. Maar ook over de manier waarop Uber zijn chauffeurs zou uitbuiten. Taxichauffeurs en Uber gaan al langer moeilijk samen. Ik vind het erg vervelend, want ze hebben alle taximarkt kapot gemaakt. Onrust in de taxiewereld dus. Commentator is vandaag oud-PVNH-kamerlid Mijlie Vos. U hoort daar al. Wat is jouw stelling bij dit nieuws? Mijn stelling is dat uh, de taxichauffeurs niet Uber moeten aanvallen... maar beter moeten worden dan Uber. Oké. Okay. Want uh, wat zouden ze moeten overnemen dan van Uber? Nou, de reden waarom heel veel mensen Uber-taxis graag nemen... is dat het transparant is en ook veilig. De vrouwen die ik spreek die toch Uber nemen... want ik ben erg tegen Uber omdat ze... Taxi taxichauffeur zou uitbuiten. En ze zeggen, ja, dit is wel veilig. Hè, dus en waarom, wat, wat is, hoe komt het tot dat u wel veilig is? Ja. Uh, dus, Transparant in de zin van? Uh, je kunt gewoon zien waar je dus uh, opgepikt wordt. De taxichauffeur zelf. Hè, dus het is allemaal erg, somebody is watching you. Het is natuurlijk eigenlijk privacy technisch gezien. Dat dus is natuurlijk heel raar. Maar die app zorgt ervoor dat jij dus als vrouw gewoon weet... bij wie je in de taxi zit. Want de naam van de taxichauffeur is. staat er ja. gewoon bij. Okay. Je kunt het ook rate, uh, dus een rating geven. TCA heeft ook zo'n app en die werkt eigenlijk. Dus de Taxi Centrale Amsterdam? De Taxi Centrale Amsterdam. Amsterdam. Taxi Amsterdam. Uh, en die werkt eigenlijk, een beetje zoals Uber dat, dat doet. Maar het, het probleem met de gewone taxichauffeurs is... Um, dat ze een heel slecht imago hebben. En de actie van vandaag helpt daar natuurlijk niet aan Ja, want aan als bij. ze gaan dreigen met bommen en granaten... dat helpt natuurlijk niet. Nee, dat helpt natuurlijk niet. En he, niets ten nadelen van de goede taxichauffeurs... die zijn natuurlijk uh, in, in, in meerderheid. Maar de paar appels die he, mensen hebben afgezet... of inderdaad uh, onvriendelijk waren... dat zijn bijvoorbeeld ook de klachten die je leest... onder de berichten over uh, dit, uh, deze gebeurtenissen. Ja, want we hebben jouw stelling vandaag al eerder... op de sociale media gezet. Twitteraar Henk Dekker zegt... in. Amsterdam biedt Uber taxiservice, zoals het hoort. Ze brengen je daarin waar je wilt. Ja. TCA weigert te korte ritten. Ja, en dat is een andere. Kijk, Uber... Uh, ik ben het niet eens met de manier waarop Uber... eigenlijk de arbeidsmarkt verstiert, waarop ze... taxichauffeurs uitbuit en... en, en, en, nou ja, en van allerlei dingen. Want wat, zit wat, ze... Wat, ze... wat gebeurt daar? Nee, het... zij, zij zeggen dat ze geen werkgever zijn, maar dat ze... slechts een app zijn, omdat de taxichauffeurs... Uh, zelfstandiger zijn. Dat zijn ze natuurlijk niet, want ze worden... sterker nog, meer nog dan een gewone werknemer... gewoon gedwongen in een bepaald ritme. Ze kunnen zelf... geen tarieven bepalen. Ze kunnen ook zelf niet bepalen wanneer wanneer ze rijden uh, en je moet eigenlijk altijd terwijl... beschikbaar zijn als je altijd beschikbaar zijn ja. in uh, in san francisco is berekend dat het gemiddelde tarief per uur voor een taxi voor 3,5 dollar is dat is echt ook voor amerika echt belachelijk laag tarieven ja. dus om die reden zou ik nooit uber nemen maar wat uber wel heeft laten zien is hoe je dan wel een goede taxiservice maakt goed voor de klanten slecht voor de medewerkers dat is eigenlijk de ja en, de en ik denk dus dat het concurrerend kan zijn als uh, de taxivers die nu ze protesteren zich allemaal aansluiten bij zo'n app of dat tca's of een ander en laten ze Zien dat je dus en die goede service kan bieden, maar ook gewoon normale arbeidsvoorwaarden kan hebben. Ja, want jij zegt eigenlijk: TCA heeft die app al, maar wat moeten ze dan nog meer doen om diezelfde service te kunnen bieden? Die rode appels uitsnijden. Dat, nou bij TCA, volgens mij, als je daar een taxichauffeur hebt, dan, dan die is die wel redelijk gescreend. Volgens mij zit dat okay. wel goed, maar er lopen er natuurlijk heel veel taxichauffeurs rond die dat niet zijn, hè? die dus wel vanwege de liberalisering... de vrije markt een vergunning hebben gekregen... maar echt, daar wil je niet mee in een taxi zitten. En die rotte appels hebben het bedorven voor de gewone taxichauffeurs. En TCA, ken ik van vroeger nog, dat was niet altijd de prettigste service. En daar hebben ze nog steeds last van, van dat imago. En, en misschien en, ten onrechte? Of zo, soms ten onrechte, want ik ja. neem wel eens een, een, een, een tca chauffeur omdat ik hem dan ken. Hè? Dan heb je zo'n kaartje gekregen, dan weet je precies wat voor vlees je hebt. En dan, je dan durf je het aan. Ja. Betaal je wel aan. veel meer dan bij Uber? Ja, maar dat, is, dat vind ik terecht. Omdat namelijk die taxichauffeur... die, die is wel verzekerd, die betaalt wel pensioen... En, en kan daar normaal van leven. Die De, de Uber-taxichauffeurs... en dat is iets waar we ons van vaker wel wat mogen realiseren... die kunnen daar echt niet van leven. En dat moeten we in Nederland gewoon niet willen. Een van de andere gasten zit hier wel eens in de taxi. In de Uber, gewone taxi, meneer Kofferman. Ja, nee, ik ben het er heel erg mee eens. Ik denk dat het, uh, dat het zo is dat als je geen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden hebt... ja, dan kun je nog zo'n goede service uh, bieden. Maar het zou, het zou samen moeten gaan. Het ja. zou gewoon echt een fatsoenlijke service... en, en een zo'n tarief moet. Hoe maken? Ik zit niet zo vaak in de taxi. Oké. Okay. Nee, die komen niet in het bos. <laughs> <Nee>. <laughs> Laatste nieuws is dat er weer een nieuwe taxidienst op de markt is uit Amsterdam ja. via Ven. Dat is een app die gedeelde taxiritten aanbiedt. Ja. Die, die taxi jongens die worden echt van alle kanten ingehaald. Ja, en daar, daar moeten ze zichzelf rekenschap van. Want hè, dus de klachten over taxichauffeurs die zijn al behoorlijk oud. Ja. Hè, en dat is, uh, dat is iets wat ze zichzelf moeten, moeten aantrekken. Dat via ven, ja, ik moet nog maar even zien. Of de, ik heb daar ook even de, de. Ik heb de app bekeken, maar er rijden nog weinig uh, fans rond. Okay. En het eerste was wat al die boze nu moeten doen, is heel hard sorry zeggen. En, en vervolgens ook nooit meer toestaan dat zo'n rotte appel uh, het imago beperkt. Ja, ze moeten echt bedenken. naar hun imago gaan werken, dat is ja, wat je en, dan, en dan hoop ik ook dat mensen ook bereid zijn om norma normale tarieven te betalen voor dit gewone werk. Dankjewel. Ja. Dit was de dag waarop Jumbo en Coop maakten supermarktketen MT over te nemen. Volgens het Jumbo-management hoeft het winkelpersoneel van MT niet te vrezen voor hun baan. Nou, het is altijd nog zo en zelfs gewoon wettelijk bepaald dat er nooit iemand op achteruit mag gaan. En dat gaat hier ook niet gebeuren. Dit was de dag waarop premier Rutte bevestigde dat Stef Blok, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, wordt, kwam op kritische vragen te staan over waarom er geen vrouw voor die baan is gevraagd. We hebben een hele goede vrouwen in de VVD. Zeker ook als je in de fractie kijkt. Bij de wethouders, bij de gedeputeerden, bij de dijkgaven. Daar zitten enorme talenten. Dus voor de lange termijn maak ik me daar niet zoveel zorgen over. Op dit moment is het waar dat de VVD in het kabinet niet een oververtegenwoordiging aan vrouwen heeft. En dat is op zich niet goed. CDA in Rotterdam wil dat voorgangers in het Nederlands gaan preken. Predikanten van de 150 migrantenkerken moeten verplicht binnen vier jaar de taal leren, stelt fractievoorzitter Christine Eskes. Marlon Kran, oud-directeur van Skin Rotterdam, de koepelorganisatie van Migrantenkerken, die is te fel op, en beide dames op tegen en beide dames zijn te gast in de studio in Rotterdam. Goedenavond allebei. Goedenavond. Mevrouw Eskes, ik begin met u. Waarom moeten voorgangers wat u betreft niet alleen van kerken, maar ook van moskeeën, neem ik aan, in het Nederlands gaan preken? Ja, het gaat wat ons betreft echt om alle geloofsgemeenschappen. Dus het is niet alleen gericht op migrantenkerken. Maar uh, wat je ziet is dat taal gewoon een belangrijke factor is in het ontmoeten van elkaar. En we zien al langere tijd dat uh, het in Rotterdam soms ontzettend ingewikkeld is... om verschillende groepen in contact te brengen met elkaar. En juist geloofsgemeenschappen die een ontzettend belangrijke rol spelen in het uh, leven van gelovigen... die kunnen daar juist een bijdrage aan leveren om die ontmoeting meer te faciliteren. Ja, maar als de predikant Nederlands spreekt... dan wil dat niet zeggen dat alle bezoekers ook Nederlands spreken, toch? Nee, dat klopt. Alleen op het moment dat de predikant in het Nederlands voorgaat... dan heeft dat zeker een uh, stimulerende werking op de taalvaardigheid... ook van de gelovigen in die gemeenschap. En uh, daarin heeft ook een geloofsgemeenschap een gidsfunctie... om uh, gelovigen daarin mee te nemen... in uh, het ontmoeten van uh, andere mensen in de wijk en om, om hen heen. Is dat echt het belangrijkste argument? U wilt dat die gemeenschappen meer contact hebben met elkaar... en allemaal Nederlands praten? Ja, waar het gaat om ontmoeting, en je ziet dat we, uh, verschillende groepen echt op afstand staan van elkaar in Rotterdam, en dat is al langere tijd een zorg, ook van de geloofsgemeenschappen zelf, uh, is dat taal daar wel een belangrijke rol in speelt in het uh, mogelijk maken van ontmoeting. Gaat het gaat er niet om dat die dominees uh, en andere voorgangers, imams, dingen zeggen waarvan u zegt dat het eigenlijk helemaal niet goed voor de integratie Nee, daar gaat het zeker niet om. Het, het is, natuurlijk heeft het ook een, een mooie bijdrage aan de transparantie... en aan de toegankelijkheid ook voor anderen in die geloofsgemeenschappen. Maar het gaat ons voornamelijk om de ontmoeting faciliteren in de stad. Oké, okay, mevrouw Grand, u, u bent tegen dit voorstel. Waarom? Um. Nou, allereerst wil ik zeggen dat ik uh, zeker niet tegen ben... dat voorgangers Nederlands spreken. Nee, uh, dat lijkt alle me, voorgangers moeten een andere taal spreken. Dat kan ook nog, ja. Ja, dat lijkt me alleen maar heel handig voor henzelf en voor hun werk. Um, waar het mij om gaat is uh, uh, de maatregel die het CDA nu wil invoeren... via haar, hun verkiezingsprogramma, waarbij de overheid dus zegt... dat het verplicht is om binnen vier jaar Nederlands te spreken. Volgens mij voegt deze maatregel helemaal niks toe... omdat we al lang een burgeringsplicht hebben... Waar ook voorgangers aan moeten voldoen. En als je het echt praktisch wil uitgaan werken... is deze maatregel, kost heel veel geld... en volgens mij voegt het dus niet zoveel toe. Nou ja, het gaat daarom... vooral om de gelovigen die mee met elkaar moeten praten... begrijp ik van mevrouw Eskes. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Maar de vraag is ook een beetje... je hebt ook heel veel Nederlandstalige kerken... en hoeveel interactie hebben die nou eigenlijk met andersgelovigen... en met migranten in de Nederlandse samenleving? Mevrouw Eskes? Ja, ik denk dat uh, juist daarin geldt dat uh, taal vaak een, een grote barrière is in, in de ontmoeting. En het gaat niet alleen om geloofsgemeenschappen die elkaar ontmoeten. Dat is zeker belangrijk. Maar ook gewoon om uh, de maatschappelijke participatie van iedereen in de stad Rotterdam. En daarin speelt de taal uiteraard een uh, ontzettend belangrijke rol. En wil je elkaar kunnen uh, ontmoeten en wil je elkaar kunnen begrijpen... dan moet je elkaar ook leren verstaan. Ja, Vos dat... zit hier verbaasd om zich heen te kijken. Ik zit heel verbaasd te kijken. Ik ga namelijk naar de Engelse kerk op Begijnenhof. En in Amsterdam, staat Die kerk Amsterdam. bestaat al sinds 1600. 104, uh, bakermat van de Pilgrimsvaders. Dus het zou toch echt absurd zijn als wij daar met z'n allen Nederlands zouden moeten praten. Dat is juist een kerk waar heel veel verschillende denominaties en nationaliteiten elkaar ontmoeten... waar de voertaal Engels is. Tegenover ons zit de Franse kerk, ook al jarenlange traditie... Daar is juist heel veel contact, omdat mensen zich daar kunnen uitdrukken... in hun moedertaal, of in de taal die ze begrijpen. En als je echt wel dat gemeenschap elkaar gaat ontmoeten... gaat dan nog meer geld kwakken tegen inburgeringscursus en taalkursus. Ik vind het zo'n rare omweg. Mevrouw kant? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Kijk, er vindt al ontzettend veel plaats op het gebied van de Nederlandse taal. Alle nieuwkomers moeten aan de inburgeringsplicht voldoen. En dat is goed... Um, en kerken doen ook al ontzettend veel als het gaat om participatie in de Nederlandse samenleving. In 2008 is er ook een onderzoek gedaan naar het maatschappelijk rendement van ook de migrantenkerken in Rotterdam, waaruit bleek dat die meer dan 50 miljoen euro per jaar besparen, omdat die zo maatschappelijk actief zijn. Dus ik zie gewoon niet waarom zo'n maatregel iets zou toevoegen. Ja, mevrouw Eskes, de, de Engelse kerk in, in Amsterdam is er al jaren. Volgens mij hebben jullie in Rotterdam de Schotse kerk als het goed heb, die er ook al jaren zit. Dat moet gewoon echt anders vanaf nu. Nou, Kijk, waar, waar, waar het ons om gaat is dat je ziet dat er een, in een aantal uh, geloofsgemeenschappen uh, die anderstalig um, uh, voorgaan, maar waar ook veel uh, mensen participeren die de taal niet machtig zijn, uh, dat je daar ook ziet dat, dat uh, vooral ook kwetsbare uh, mensen daar, uh, die geloofsgemeenschappen zoeken. En uh, juist om hen meer te betrekken bij de samenleving speelt taal een belangrijke rol. En welke gemeenschappen en ik ben het helemaal... bedoelt u dan? Welke gemeen... Kunt u een voorbeeld noemen? Nou, dat, die, die bevindt zich denk ik onder allerlei gemeenschappen. Dat kan onder moskeeën, maar dat kan ook onder migrantengeloofsgemeenschappen. Uh, uh, um, maar zeker die gemeenschappen waarbij uh, de, de achterban uh, een bepaalde kwetsbaarheid heeft in de participatie. Mensen um, uh, is de juist is werk, bedoelt u? Bijvoorbeeld. Mensen die, dus ja. die, die dan mag om... de kerk van hoogopgeleide Britten en Schotten en Fransen... mogen dan nog wel naar eigen tafel, of moeten die ook in het Nederlands? Nou, het gaat ons vooral om het faciliteren van um, uh, voorgangers... en om hen uh, mee te nemen in uh, het, uh, um, het uitbreiden van uh, participatie in Rotterdam. Ik ben het met mevrouw Krant eens dat uh, migrantengemeenschappen... over het algemeen al een ontzettend belangrijke bijdrage leveren uh, aan de stad. En aan, aan maatschappelijk welzijn. Maar juist hierin willen we hen juist een extra handreiking doen... om uh, Verder te versterken, ja, zeker. Ja, groepen faciliteren. Van u, u wilt mannen. het gewoon verplichten, toch? Als we nou na vier nou, jaar van Nederland spreken? <laughs> nee, verplichten kunnen we dat zeker niet en dat, zou ook niet, uh, dat, dat zouden we ook niet kunnen. Um, maar Het gaat ons juist om een mogelijkheid te creëren waarin uh, we, we die gemeenschap kunnen uh, helpen om uh, juist uh, daar ook op het gebied van taal uh, een uh, bijdrage te kunnen leveren aan de participatie. Ja, dan moet je de mensen in de kerk uh, Nederlands leren, maar toch niet per se de voorgangers alleen. Ja, we weten ook dat uh, zeker in uh, geloofsgemeenschappen de voorganger een belangrijke. Heeft, een belangrijke voorbeeldfunctie uh, in de gemeenschap. En als die in het Nederlands kan, dan gaat de rest van de gemeente of de rest van de moskeebezoekers ook Nederlands praten, denkt u? Nou, op het moment dat er, dat er ook meer in het Nederlands voorgegaan wordt, dan, uh, natuurlijk moet je dan uh, iets doen om uh, te zorgen dat mensen daaraan uh, bij kunnen blijven dragen uh, en dat ook kunnen begrijpen. Simultaan, Um, het, het, natuurlijk helpt het op het moment dat de voorganger in, uh, in het Nederlands spreekt. Uh, dan kan hij daar in zekere uh, begeleiden. En moeten we daarnaast ook kijken van wat we doen om de mensen die de kerk bezoeken. Um, uh, ook taalvaardiger te maken. Ja, mevrouw Krant, gelooft u deze argumentatie? Uh, uh, mevrouw Eskes zegt dat het niet verplicht wordt gesteld. Maar als ik een verkiezingsprogramma lees. dan staat daar gewoon dat binnen vier jaar. alle voorgangers Nederlands moeten spreken. Um, dus ja, dat. Klinkt voor mij wel als een verplichting. Um ik denk gewoon dat, het, uh, dat je behalve al deze elementen... ook nog moet kijken naar hoeveel het gaat kosten... en of het praktisch überhaupt uitvoerbaar is... voordat je zo'n beslissing neemt. Want als je kijkt naar hoeveel... Kijk, er zijn meer dan 300 religieuze organisaties in, in Rotterdam. Als die allemaal één keer per week bij elkaar komen... dan moet je dus eerst weten waar die allemaal zitten... dan al hun voorgangers gaan screenen... of ze voldoende Nederlands beheersen, ja, moet het, ja wordt een, ver, een vergunningsplichtig vak wordt het dan, voorganger. Uh, ja, en dat kost echt ontzettend veel geld qua investering. En ik denk dat je dat echt veel effectiever gebruiken kunt om de segregatie tegen te gaan op een hele andere manier. Bijvoorbeeld richting de arbeidsmarkt om te zorgen dat mensen volwaardig kunnen meedraaien en een baan hebben waar ze ook wat aan hebben. Volgens mij heeft iedereen daar iets aan. Ja. Op Twitter wordt gevraagd, mag de Latijnse hoogmis nog? Ja, weet je, het gaat ons er niet om van wat wel of niet mag. Het gaat ons om een ideaalbeeld van dat we um, uh, graag zouden willen dat uh, de geloofsgemeenschappen in het Nederlands voorgaan. Uh, en daar willen we een bijdrage aan leveren ja. om hen uh, daarin te faciliteren. Ja, Manny Vos. Ja, sorry hoor. Ik had het gewoon gelezen als een handreiking naar de conservatieve achterban. Uh, die niet heel goed doordacht is, want je raakt er gewoon een heleboel uh, van de directe echte achterban van het CDA mee. Met name gewoon mensen die in hun eigen taal juist het contact leggen. Maar wacht even. je spreekt nou een beetje ingewikkeld Nederlands. Je zegt je dacht dat het de handrekening was naar de conservatieve achterban. Leest de mensen lees, die moeite hebben met de islam. Met de islam. En dat je op die manier zeg maar wilde proberen een beetje wat controle uit te oefenen op de moskeeën. Zo had het argument, ik een gelegen. Maar dat schijnt niet het argument te zijn. Maar nee. dan nog blijft het een heel slecht doordacht voorstel. Mevrouw Eskis, wat denkt u als u mij liefst hoort? Ja, ik ben het daar gewoon niet mee eens. Wij vinden echt dat, dat kerken die, zoals mevrouw Krant net ook al zei, euh, vertegenwoordigen... gewoon een ontzettend belangrijke rol in het leven van, van hun gelovigen. Maar dat doen ze al. Dat doen ze al, maar wij willen juist, hen juist daarbij ondersteunen om uh, die rol te vergroten. En zeker waar het gaat om die kwetsbare groepen die uh, al heel kwetsbaar zijn in de ontmoeting met anderen, die uh, kwetsbaar zijn in participatie in de stad, om daar juist een extra bijdrage aan te leveren. Dan geef je dus een je dat ze geld hebben voor taalkursussen voor hun gelovigen in, de, in hun kerken. Dat lijkt me veel praktischer dan dat je een voorganger verplicht... om in krom Nederlands te gaan, gaan preken... Okay. wat die vervolgens simultaan vertaald moet worden. Meneer Koffman, ik weet vanaf dat u ook gelovig bent. Hoe luistert u hiernaar? Ja, Ik vind het heel merkwaardig dat in een land waar godsdienstvrijheid... een groot goed is, dat je, dat je vormen van onvrijheid gaat introduceren. Ja. En er wordt gezegd, nee, nee, in, in de katholieke kerk Latijn dat moet kunnen. In gemeentes daar spreken ze in tongen, Dat zal dan ook verboden worden. <lacht> ja, <dat> is... <lacht> ja, het, is, het is echt een voorstel dat klinkt als het CDA wel in verkiezingstijd een graantje mee pikken. Ja. Maar de argumentatie van mevrouw Eskes duidt daar niet op? Nou, niet ik denk, denk dat het contraproductief werkt. Ik denk dat de eigen achterban van het CDA er niet blij van wordt. Mevrouw Eskes? Nee. Nou ja, ik, ik, ik kan alleen maar blijven herhalen wat ik zojuist zei. Is dat het voor ons echt belangrijk is om... Uh, Vrijheid van godsdienst. En... Vrijheid van godsdienst, meneer Kofferman. Ja, maar dat betreft, daarvan zei ik ook al. Wij, gaan, wij kunnen dat niet en willen dat ook niet verplichten... naar uh, kerken of naar geloofsgemeenschappen. Maar dan moet het uh, iets anders opgeschreven worden... in het verkiezingsprogramma misschien. Nou, volgens mij is het, is het wat ons betreft een ideaalbeeld... en zo staat het er ook voor woord in ons verkiezingsprogramma. Een okay, bijsluitertje dus... erbij. Uh, sorry, wat zeg je? Bij een bijsluitertje erbij. Bij. Ja. Goed, <laughs> ik ga jullie bedanken. Christine Eskes van het CDA in Rotterdam en Marlon Grant. Ik zeg ook hartelijk dank tegen Nico Kofferman... tegen Laurens Hoedemaker en tegen commentator Meili Vos. Zometeen bureau Buitenland gepresenteerd door Rick Delhaas. Ik vertel alvast dat we vanaf volgende week maandag... speciale uitzendingen maken over de gemeenteraadsverkiezingen. We gaan het land in, trappen af in Tilburg en u kunt daarbij zijn. Kijk op Facebook. NTO Radio 1